En welkom terug weer bij het tweede uur van de Euro Breakdown. Iedere vrijdag hoor je de hitlijst van Europa voorbijkomen hier op CFM Zandvoort. Dat alles tussen 3 en 5. Mocht je nou tussen 3 en 5 geen tijd hebben om te luisteren, we geven je gewoon een herkansing. Zaterdagavond tussen 7 en 9 komt alles gewoon nog een keer voorbij. Jaargang 20 alweer van de hitlijst van Europa, aflevering 43 van 29 oktober 2010. De lijst deze week 13 stijgers, 5 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. We hebben natuurlijk drie platen natuurlijk ruimte hebben moeten maken. Rule 5, misery na 13 weken. Joshua Redman I will rather be with you, na 14. En Mark Ronson zijn bang, bang, bang, na 16 weken uit de lijst verdwenen. Snel stijger komt er zometeen nog aan in handen van Bruno Mars, Just the way you are. 9 plaatsen in totaal. En snel zodanig in handen van Sia, Clap your hands, zakte 8 plaatsen van plek 14 naar 22. En langs genoteerd, dat was Eminem en Rihanna. Love the way you lie, alweer 18 weken lang in de lijst terug te vinden. Kijken we nog even in de geschiedenisboeken van 29 oktober komen we in 1923. Stichting van de Republiek Turkije. 1983 in Den Haag vindt een grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan demonstratie tegen plaats van kruisraket in Nederland doen ongeveer 550.000 mensen mee. En het vliegtuigcrash in Nigeria op 29 oktober 2006 kost 97 mensen het leven. De Euro Breakdown op, Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam.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 so i'm run to you blijft zitten waar die vorige week ook zat. Lady Antebellum. Run to you. Acht weken lang, trouwens, alweer in de lijst terug te vinden. Daar voerde je nog Nelly, Just a Dream. Hij staat zes weken in de lijst en ging van 20 omhoog naar nummer 17. Zometeen heb ik voor jou het shownieuws, Klaas, samen met nieuws over Lady Gaga en Rihanna. Eerst nog uh, de dame die gelukkig. Uh, waarvan plaatje niet zo lang duurt als de titel uh, doet vermoeden. Namelijk Ina met de uh, 10 minutes. De vierde, het, uh, in de vierde week zijn het zes wins voor de Oekraïnse schone Ina met haar 10 minutes. Ondertussen alweer kwart over vier tijdens voor een blokje show news. En nu beginnen we deze week gewoon eens bij Rihanna. Want Rihanna heeft na de mishandelingen door ex-friend Chris Brown eindelijk weer een lach op haar gezicht. Ik kan weer lachen, vertelde de zangeres. Rihanna was na de rakenklappen klappen van Brown een tijd helemaal de weg kwijt. Het was heel belangrijk om niks wat ik zei of deed uit mezelf leek te komen, zei de 22-jarige Rihanna in een interview met de Britse Mary Claire. Ik voelde me als een leeg vat. Het leek of ik mijlenver verwijderd was van de persoon die ik eigenlijk ben. De zangeres haalt een paar voorbeelden aan. Je weet niet meer hoe je normaal moet handelen, hoe je je moet aankleden of hoe je iets moet zeggen. Over de hit die ze samen heeft met Eminem, weet ze ook nog wat te vertellen. Iedereen vindt het liedje geweldig. Maar de zongtekst raak je pas echt als je weet waar het over gaat. Als je het zelf gezien of meegemaakt hebt als Rihanna. En eerder werd al bekendgemaakt dat Jay-Z en Kanye West de studio induiken om een uh, nieuwe EP te gaan maken. Watch Your Turn. Maar de samenwerking bevat de twee uh, zo goed dat ze een heel album samen gaan opnemen. Kanye, we hebben al vijf songs, maar uh, enkele ervan worden zo sterk dat ik ze op mijn eigen album heb gezet. Sorry Jay-Z. Maar we hebben afgesproken dat we opnieuw samen gaan opnemen. Eind deze maand trekken ze naar Zuid-Afrika en dan gaan ze enkele ideetjes opnemen. En geen show nieuws zonder Lede Kaken natuurlijk, want die heeft uh, wederom een mijlpaal bereikt op internet. De excentrieke zangeres had al de meeste Facebook-fans, de meeste Twitter-volgers en heeft nu ook een record gevestigd op YouTube. Haar video's zijn ondertussen meer dan een miljard keer bekeken. We hebben een miljard kliks op YouTube gehaald, mijn kleine monstert. Jubelt Lady Gaga, die haar geen kleine monstertjes noemt. Ik doop jullie om tot koningen en koninginnen van YouTube. Justin Bieber legt het opnieuw weer af tegen Gaga. Het 10-jarige streeft met de zangeres om de miljardste klik, maar bleef steken op ruim 962 miljoen kijkers. Verwacht wordt dat Justin de magische grens van een miljard kliks echt wel gaat overschrijden. De 16-jarige doet dat volgens de MTV waarschijnlijk al na dit weekend. Wordt vervolgd dus. Wat ook wordt vervolgd is de hitlijst van Europa. Wij doen dat met de nummer 12. En die is een handen van La Fuente en het Rozenberg trio. Guitara vonden we vorige week nog op 7. Zak nu 5 plaatsen naar nummer 12. Love Vente en het Rosenberg Trio op nummer 12 deze week. Tijd voor ons om even achterom te kijken. Op nummer 20 met 5 plaatsen verlies in de negende week. John Legend and the Roots, wake up everybody. Blijf zitten in de negende week op nummer 19. Armin van Buren, Sophie Alice Baxter, not giving up and love. James Blunt, stay the night, staat 5 weken in de lijst. Gaat 4 plaatsen omhoog van 22 naar 18. Van 20 naar 17. In de zesde week gaat Nelly met Just a Dream. Lady Antebellum, I Run To You, blijft zitten op 16. En Ina met 10 minutes gaat uh, 6 plaatsen omhoog in haar vierde week van 21 naar 15. Rihanna, DMO, 14 weken in de lijst, terug te vinden op nummer 14 deze week. En Brandon Flowers, Crossfire, zak 3 plaatsen in de tiende week van 10 naar 13. La Wendt Rozenberg, Trio, Guitara, 12 weken in de lijst, leveren 5 plaatsen in dus van 7 zakken naar 12. En ook uh, verlies voor Elise uh, Doolittle, up 11 week nu in de lijst van 8 zak zijn naar plek 11. We gaan de top 10 in. En dat doen wij meteen met de nummer 10. De man stond vorige week nog op uh, nummer 17. Hij staat vijf weken in de lijst van Europa. En heet heet CeeLo Green. En zijn single heet A Fuck You. En die hoor je hier nu op CFM Zandvoort.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 What? my time I won't stall out Stop.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 be a link. I like the fact that she ain't wearing a ring and she ain't looking at him with a perfect match. What a good catch. She's 10 out of 10. I've got to keep that. She's so far gone. The green light's on. I ain't gonna turn back. It's a wrap. Stop. Take a look. Left and right. Is it clear for me to go? Let me know. Is it me that you've been Leidt, zo heet de zingel van uh, Roll Deep. Zeven weken lang staan ze nu in de lijst al van Europa. Vorige week nog net buiten de top 10 op nummer 11. Deze week doen ze het beter. Gaan ze drie plaatsen omhoog, komen ze terecht op uh, nummer 8. Vandaag Westkust, weerbericht. Van uh, zou de bewolking de overhand hebben. Dat is wel gelukt. Maar soms zien we ook af en toe de zon. Nou, ik heb hem niet heel veel gezien. Het blijft wel droog in het waait uh, meest matig aan zeekrachtig. Uh, zuid tot zuidoostelijke wind. Temperatuur stijgt naar een graadje of 14. Vanavond en de komende nacht is en blijft het dan droog, maar wel overal bewolkt. De zuid- tot zuidwestelijke wind neemt iets in kracht toe en wordt aan zeekrachtig. De temperatuur daalt vannacht naar een graadje of 10. Morgen ook weer overwegend bewolkt en vooral in de middag gaan er weer enkele buien vallen. De wind uit zuiden tot zuidwesten is overland aanvankelijk matig tot krachtig. Maar in de loop van de dag neemt de wind wel in kracht wat af. De temperatuur stijgt morgen naar maximaal 14 graden. Zaterdagavond en zondagnacht. De nacht dat de wintertijd dus weer ingaat. De klok gaat een uurtje terug. Hou er rekening mee. We hebben dan een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft wel droog en dan wijt een matige zuid tot zuidoostelijke wind. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Zondag schijnt weer geregeld de zon en blijft het droog. De wind waait uit het zuidoosten en is overwegend matig van kracht. De temperatuur stijgt zondag naar een maxima van 13 graden. Zondag op maandag dan weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft wel droog en het koelt af naar ongeveer 7 graden. Wij gaan verder met de hitlijst van Europa. Nog 7 platen hebben we voor je klaarstaan. En een van die platen komt uit de koker van Kylie Minogue en heet Get Out Of My Way. 7 weken staat ze in de lijst en van 12 gaat zij deze week omhoog naar nummer 7. Het ritme van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 Van Helsen. 9 weken lang wel terug te vinden in de hitlijst van Europa. En net als vorige week blijft hij zitten op nummer 6. Daarvoor Kylie Minogue, Get Out of My Way, ook 7 weken in de lijst. Van 12 omhoog naar nummer 7. En 7 weken Roll Deep, Greenlight. Zij gaan omhoog van 11 naar nummer 8. De nummer 10 hoorde je ook voorbij komen. Die was van CeeLo Green, fuck you. De nummer 9, die hoorden we niet vandaag. Die was in de handen trouwens van Kate Perry, The Teenage Dream. 13 weken lang alweer in de lijst terug te vinden. Wel zakkend van 5 naar plek 9. Zometeen gaan wij even kijken wat de stand is in de Nederlandse top 40. Naar in ieder geval 4 nieuwe binnenkomers. Waarvan de hoogste zelfs op nummer 11 binnengekomen is. Dus net niet in de top 10. Maar goed werk. Van wie dat is dat hoor je straks. Eerste bent die een plekje moet inleveren deze week. zakend van 4 naar 5 zijn dit de Scouting for Girls met Famous. Scouting for Girls op jou, Zandvoorts Radio. Je hoorde in single Famous. Zeven weken geleden kwamen zij binnen in de lijst van Europa. En deze week moeten ze toch alweer wat inleveren. Ze zakken van 4 naar 5. En in die enige echte top 40, althans voor Nederland dan, vinden we vier nieuwe binnenkomers. Om 33 doet IM dat. Check it out. Ook kloks komt nu binnen. Catch you all op 31. De far, far East Movements. Like a G6 komt binnen op uh, nummer 18. En de hoogste binnenkomen deze week in de Nederlandse top 40 in handen van Marco Borsato. En zij Waterkant komt binnen op nummer 11. Robbie Williams, 8 weken genoteerd nu. Hij gaat omhoog van uh, 13 naar nummer 10. Armand van Helden, A-Track, Bush, uh, Present, Dakstad. Vorige week kwamen ze 1 op 32. Deze week stomen ze meteen door naar plek 9. ...van 9 naar 8 door uh, Elise Doolittle, pack up. Op 7 blijft staan Rihanna, the only girl. Usher en Pitbull, DJ Got Us Falling In Love... ...nu 13 weken in de lijst, blijft staan op 6. Stijvertje wissel is er voor Shiloh Green en uh, Tyre Cruz. Shiloh Green, fuck you, zakt namelijk van 4 naar 5. En Dynamite van Tyre Cruz gaat van 5 naar 4. Club Can Handle Meer, Flo Rida, David Guetta... ...14 weken genoteerd, blijft zitten op 3. Mohambi, Bumpy Ride, nu 11 weken in de lijst... ...en blijft zitten op 2... En nog steeds de beste plaat voor de derde week achter elkaar in de Top 40 Bruno Mars, just the way you are. Vijf weken lang dus in de lijst en nog steeds bovenaan die lijst op dit moment. Of hij het ook zo goed doet in de geheel Europa, dat is de vraag. En dat is ook de vraag die nu beantwoord gaat worden. Vorige week namelijk terug te vinden op nummer 13, Bruno Mars met just the way you are. En deze week was hij snel snelste stijgen met negen plaatsen. En dat betekent dat hij op plek 4 natuurlijk terecht komt. De zesde week voor Bruno Mars, je hoort hem nu? Just the way you are.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 Is dezelfde nummer 3 van deze week. Ricky L. en MCK Born Again. acht weken lang in de lijst en blijven dus staan op nummer 3. Voordat ik de nummer 2 ga voorstellen, kijken wij eerst nog weer even een stukje terug in de lijst. En vinden dan op nummer 10. Zilo Green. Fuck you. 17 vorige week, deze week omhoog naar nummer 10. Kate Perry, de Teenage Dream, zakt van 5 naar nummer 9 en dat alles in haar 13e week. Roll Deep Green Light, 7 weken in de lijst van 11 omhoog naar 8. Kylie Mino, Get Out of My Way, 7 weken in de lijst van 12 omhoog naar 7. Tom Helson, The Sun Rise, staat nu 9 weken in de lijst, vorige week op 6 en deze week ook op nummer 6. En de Scouting for Girls met Famous staat 7 weken in de lijst en zakt van 4 naar plek 5. De snelste stijger vinden we dan op nummer 4, Bruno Mars, Just the Way You Are. Hij gaat namelijk in één keer 9 plaatsen omhoog in zijn zesde week en komt terecht dus op de nummer 4. En Ricky je net met MCK, Born Again, 8 weken lang in de lijst terug te vinden en nog steeds op nummer 3. Of die hoger gaat komen is natuurlijk de vraag. En de snelle rekenaars onder ons, die weten het al. Er waren namelijk vijf nieuwe binnenkomen, of eh, vijf zittenblijvers deze week. En alle vijf hebben we ze al gehad, dus bovenin is er wat veranderd. En ja, de nummer 1 naar nummer 2 en de nummer 2 naar nummer 1. Het is stuivertje wisselen bovenin. Dat betekent voor Mohambi en zijn bumpy ride dat hun in de 12 week een plek moeten inleveren.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 I'm going to bring back. Deze dus nog bovenaan de lijst van Europa, Mohambi met zijn Bumpy ride. Deze week moet hij dus toch een plekje toegeven, zijn twaalfde week hitlijstnotering. Dat kan hij natuurlijk maar aan één iemand geven, hè, die eerste plek. En dat is natuurlijk Rihanna, de only girl in the world. Ook zeven weken lang al in de lijst van Europa terug te vinden. En zij gaat dus van twee naar één.